Is van Kersteren met het NOS Journaal? De politie van Rotterdam is op zoek naar een mogelijke serie aanrander. Er zijn foto's verspreid van de man Hiervan wordt verdacht dat hij de afgelopen weken zes vrouwen heeft betast. Het gebeurde in het centrum en het noorden van Rotterdam. Vooral in de nacht tijdens het uitgaan. En in de vroege ochtend, zegt de politie. Drie van de zes slachtoffers hebben inmiddels aangifte gedaan. Bij een luchtaanval in het westen van Myanmar zijn gisteren 40 mensen gedood en nog eens 20 mensen gewond geraakt. Volgens rebellen werd de aanval uitgevoerd door het leger van Myanmar. De rebellen en het leger strijden in de regio om de macht. De gevechten braken uit in 2021 toen het leger de democratisch gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi had afgezet. De Poolse regering gaat de Israëlische premier Netanyahu niet arresteren als hij naar de herdenking van de bevrijding van Auschwitz komt. Tegen de Israëlische premier loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Omdat Polen daarbij is aangesloten is het eigenlijk verplicht om hem te arresteren. Maar de Poolse premier Tusk zegt tegen zijn, heeft zijn regering gevraagd om Netanjahu niet aan te houden. Tusk zegt dat iedere Israëlier bij de herdenking van Auschwitz moet kunnen zijn. De herdenking is eind deze maand. Het is onduidelijk of Netanjahu er überhaupt bij is.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 Truth of life that day. Skeletons froze.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 Eerst even over, uh, over jullie, uh, want hoe is Myriads Veel ontstaan? Wie kan ik daar het woord over geven? Van? <laughs> dus het worden uh, even oh, nu vergaderd. Uh, uh, mag ik? Mag ik, ja, ja, nee. mag ik. Um, ja, we wonen samen. En uh, na een jaar, anderhalf jaar besloten we gewoon om samen muziek te gaan maken. Ja. Zodat het allebei al individueel doen. Mm -hmm.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 En jij, mee een beetje volk, ja. singer-songwriter. Dus dat hebben we gewoon samen... Dat hebben we gewoon samengevoegd, ja. als het ware. Ja. ja dat uh, was het idee. Dat was het. het. Ja, oké. Okay. Dus, uh, uh, maar dat is een beetje het begin. In 2000, wat is het, 23 of 2024? Toen zijn dat begonnen. Ja. Vorig jaar. Vorig jaar denk ik. Begin vorig jaar. Begin vorig jaar. Ja. ja. Hmm. Dus het zal lang... Zolang zijn jullie dus niet nee. bezig. Zolang nee. zijn jullie nog niet bezig eigenlijk. We waren er wel lang over aan het praten. Maar ja. we ja. hadden het nog niet echt gedaan. Klopt. Ja. Ja. <laughs> um, want jij hebt ook uh, zelf uh, solo dingen nog uitgebracht? Ja. Uh, uh, uitgebracht ja, vorig jaar. Of dat twee jaar Het dan het jaar ervoor. Ja, ik denk dat het nee. ook weer anderhalf ja. jaar geleden nee. is. Nee. Ja, ik heb, ja, ik heb wat uh, ook, uh, in dit programma Heb ik ook nog van jou zelf nummers laten horen. Dus, ja. dus dat, dat is alweer wat er, uh, ruimer uh, terug. Maar ja. uh, ik, heb, ik heb het wel laten horen. Dankjewel. Want ja, dat, dat is dan ook weer een, een verleden. Maar uh, ja, zit daar ook verschil in? Tussen, tussen jouw solo werk... en wat je nu uh, samen met Ivy... onder Myriads veel maakt? Ja, vind ik wel. Er zijn wel sommige liedjes die wat meer...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 De uh, main stage krijg ik. weet hoe het eruit ziet, hoor. Maar dus uh, <laughs> Want ik ben er nooit uh, geweest. Dus, ja, want dat zou natuurlijk het mooiste zijn, denk ik. Of ja. ja is dat. Een, er is één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 We gaan uh, niet uh, al die mensen wijsmaken hoe het eruit ziet. Maar, uh, maar dat heb je heel goed uh, omschreven. <laughs>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 komende zaterdag in studio kunst de support van Max Planck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 in the ground One, two,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 Waarop uh, Ramon van Geitenbeek ook nog te horen is en dat nummer dat heet Out of Place.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 Selfies was dat met Roots. En die band die, die komt uit de Zaanstreek. Trouwens die is behoorlijk actief met, met bands en, en ook nummers die ze uitbrengen. We hebben er nog één en dat is Staplers en Art Beeline is een lijf band maar is altijd leuk. En daar sluiten we dit tweede uur mee af. We're spent comparing quite the pair. Circling above me is That's it to the with flex. Yeah, when I close my eyes, I hear the seven. dust. It smells alright. But My feathers, guess that I took the deal Here I hang cluttered up in post long telephone calls and gasping for air, pretentious Artists in 90 foot square mansion Check, right it out, a rule no more One mansion, step back to a lower floor. There's water in the basement, and there's demons on the patio Shoulders up like chips and dips, I think I'm growing Terrors, it's for the younger Terrors, girls, people born Anybody hanging from the edge, I wouldn't think the once Not letting go And make a move I must be lying. In the smoke, my life right broke And I'm not letting any people in my sense